Wat moet met het NWS-journaal. De Europese Unie en de VS hebben een akkoord gesloten over het verlagen van elkaars exporttarieven. Volgens de onderhandelaars gaat het om een pakket dat honderden miljoenen euro's waard is. De VS verlagen de tarieven op onder meer kant- en klagerechten, glaswerk en sigarettenaanstekers met 50%. De EU schaft de heffingen af op kreeftproducten. Afgelopen jaren liepen de exporttarieven tussen de EU en de VS juist op. Onder meer vanwege ruzie over Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. Bij een botsing tussen twee auto's op een dijk op Goeree-Overflakke zijn afgelopen avond twee doden gevallen. Twee anderen in zitten en raakten gewond. Eén auto kwam na de botsing tegen een boom terecht, de andere in de sloot. De oorzaak van de botsing op Goeree-Overflakke is nog onduidelijk.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 Sevilla heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg won in Keulen met 3-2 van Internationale uit Italië. Mede dankzij twee doelpunten van Luc de Jong. Het is de zesde keer in de geschiedenis dat Sevilla de Europa League wint. Bij Inter deed Stefan de Vrij mee. En de finale werd gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely. Het weer nog. Vannacht neemt de bewolking toe. En in het westen kunnen wat buien vallen. Lokaal ook kans op onweer. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Overdag wisselen de zon, wolken en een paar buien met onweer elkaar af. Het waait stevig, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NWS journaal Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.